Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het demissionair kabinet en deskundigen zijn weer in het katshuis. Daar zijn ze weer aan het overleggen over de coronaregels. Want kunnen er misschien wel dingen versoepeld worden? Uit onderzoek blijkt dat meer mensen dat willen dan een paar weken geleden. Ruim 1 op de 3 wil dat nu. Bovenaan het lijstje staat het heropenen van de middelbare scholen, al is het maar voor één dag per week. Dat hoopt ook Fatima, want die is wel klaar met thuisonderwijs. uur op bureau gaan zitten, computer opstarten en gewoon... Zitten. Dat is het enige wat ik heb gedaan. Ja, zoals iedere andere dag. Iedere andere dag. Ja. Opnieuw en opnieuw. En hoe is dat voor je? Vermoeiend. Dinsdag weten we meer, dan is er weer een coronapersconferentie. In Oosterbeek, vlakbij Arnhem, heeft de politie flink zijn best moeten doen om een inbreker op te pakken. De man werd aangehouden in een bedrijfspand, maar rukte zich los en sprong door een raam naar buiten en probeerde te vluchten. Na een paar waarschuwingsschoten wist de politie hem toch te grijpen. In arnhem in Zeeland heeft de politie, politie boetes uitgedeeld aan zeven mensen die een illegaal feestje hielden. Dat was in een soort kantine van een lood. De zeven kregen elk twee boetes, eentje voor het overtreden van de coronaregels en eentje voor het overtreden van de avondklok. En het is vandaag warmer dan het ooit op 21 februari is geweest. In de beeld is het meer dan 15 graden. Betekent dat veel mensen graag even naar buiten willen. Maar verschillende gemeenten roepen op om niet massaal naar het strand of bos te gaan met het mooie weer. Om drukte te voorkomen. Onder meer inlagen vuurzen bij Utrecht en de Postbank op de Veluwe zijn parkeerplaatsen afgesloten. De prachtige weer is voor mensen met hooikoorts juist even heel minder. Het nies- en proefseizoen is weer begonnen, vertelt deze bioloog. Alles komt bij elkaar op dit moment. Heel veel bloed. Fantastisch weer. Dus al die bomen tegelijk in bloei. Dat zal voor heel veel mensen toch uh, een beetje een flinke kanttekening zijn bij dit ja. soort mooi weer. Ja. De klachten lijken soms erg op een coronabesmetting. Maar het grote verschil is dat je bij hooi geen koorts hebt. En bij corona komt dat vaker voor. Het weer. De zon schijnt dus volop. De temperatuur ligt tussen de 14 en 19 graden. Morgen iets meer bewolking en wordt het nog wat warmer. In het zuiden gaat het richting de 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging op de A5-Hoofdorp richting Amsterdam. Tussen af het IJmuiden en de aansluiting met de A10 staat 5 kilometer. Meer dan een uur op onthoud. Dat komt door een ongeluk op de A10-de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. De Koentunnel is daar dicht. Er ligt nogal wat glas in de tunnel wat opgeruimd moet worden. Op de A5-Amsterdam richting Hoofdorp gebeurde een ongeluk... tussen af het IJmuiden en Hoek. Daar staat nu 3 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht.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 ZFM 107 for Zanford and Vicinity.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 What's the matter? You afraid you're gonna get hurt? I'm with my homeboys my touch my camaradas kicking back For me ganga y pa' mi no diga nada You're switching one, that's it Like Al Capone, that's it Come throw a thoughts so don't ever try to sweat me Some of you don't know what's happening Que pasa It's not for you anyway Cause this is for the raza This is for the raza Raza, raza, raza This is for the raza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 1990 begon het allemaal voor uh, CFM. Ja, en al 31 jaar zijn we het geluid uh, van Zandvoort. En dit is een uh, begin, uh, een plaatje uit de begintijd. Je hoorde Kit Frost en La Raza. Heerlijk begin van de tweede uur. Zandvoort op zondag, op deze zonnige zondagmiddag. Een drukte in Zandvoort van je welste. En uh, uiteraard, uh, nou ja, we hoorden het al van Lisa, via, via Twitter. Uh, heel veel gezelligheid uh, op strand, maar niets gevaarlijk druk, dus uh, het is allemaal nog uh, te overzien, uh, terwijl toch uh, heel veel mensen zijn die naar het strand zijn gegaan, Robert-Jan. Ja, klopt. En, uh, ik, uh, ik heb, ik heb nog niks bereikt dat, het, dat de parkeerplaatsen uh, zijn afgesloten, maar wellicht dat dat nog gaat gebeuren. Maar ik hoop het niet, want ik gun iedereen het zonnetje, het strand en het gezellige centrum van Zandvoort en de boulevard natuurlijk, want uh, dat is lekker even uitwaaien. En zoals zij ook zei, van, nou ja, even denken dat er niks aan de hand is. Dat ja, is een, dat is mooi. Dat is een even, leuk motto. Even die beat horen, want ik was gisteren zelf ook even op het strand. Ja. En bij de meeste paviljoens staan inderdaad wel wat uh, boksen buiten... Zeg maar, met een uh, gezellig deuntje, een beetje lounge uh, muziekje op de achtergrond. Ja. Maar dat brengt toch wel weer even, even weer een beetje het gevoel terug... van ja. we zijn er nog, we leven nog. <laughs> ja, klopt. En dan dinsdag uh, horen we weer meer. hè? Of, ja, of minder. Of, of minder. Ja, ja. ja, ja de cijfers zien er nog steeds niet uh, gezellig nee, uit. Maar, nee, okay, <laughs> Zolang het uh, mooi is en het is mooi weer en iedereen is uh, een goede stemming, geniet van het prachtige lenteweer. Goed, tweede uur Zandvoort op zondag. Wat gaan we doen? Nou, na een tweetal platen gaan we u het interview uh, uh, laten horen wat onze collega Roy Dongen gisteren had. Tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort met Sander ten Bos. En Sander ten Bos is de net benoemd interim directeur van de stichting Zandvoort Beyond. I.O. in oprichting heet dat. En uh, wie is uh, Sander uh, ten Bos en wat denkt hij uh, te gaan doen? Het heeft natuurlijk alles te maken met de side events uh, tijdens de, de uh, Formule 1. Al hier in uh, Zandvoort. Uh, verder, nou ja, uh, het, het, ook het kampeerseizoen uh, uh, zijn de voorbereidingen ook alweer in volle gang. Zowel in Bloemendaal, bijvoorbeeld bij de Lakens en dergelijke. Daar hebben we een bijdrage van onze collega's van NHTV. En uh, ja, je hebt een beetje al het gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar uh, we hebben ook uh, natuurlijk uh, de, de strandhouders weer staan te popelen uh, uh, om uh, weer te mogen uh, gaan draaien. En dat uh, speelt dus natuurlijk af in de hele regio uh, Noord-Holland. Ook daar hebben we een bijdrage van. Uh, verder uh, kijken we nog even naar je natuurlijk die muziektent uh, op, het, uh, op het Raadhuisplein in het Zandvoort. Past natuurlijk niet meer in het beeld van de plannen uh, die men heeft uh, omtrent het uh, verbouwen van het Raadhuisplein. En hoe dat eruit gaat zien, dat hoort u ook allemaal in dit uur. Verder natuurlijk uh, de voetbal-eredivisie. De heren zijn bijna aan de rust toe van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Dus daar hebben we ook nog uh, tussenstanden voor. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl. En ga je naar het strand, neem je DAB-radio mee... en zet hem op uh, kanaal 6AD. DAB+. Plus, want uh, daar is uh, CfM in de hele regio op uh, te ontvangen. In heel groot Kennemerland zijn we daar uh, te ontvangen. Uh, 6A, kanaal 6A via DAB+. Plus. En anders uh, gewoon via de FM op 106.9. We hadden het net over het strand. Straks uh, gaan we uiteraard ook weer uh, naar het strand. Maar eerst gaan we zo meteen naar het circuit toe. Uh, met uh, de, de side-events uh, die eraan gaan komen voor uh, de Formule 1. Maar ik was vandaag al even op het circuit trouwens, Albert-Jan. En? Ja, daar werd flink gereisd vandaag. keurig, keurig. En er waren toch heel veel mensen die op een duintopje even lekker aan het kijken waren... naar de auto's die aan het rondrijden waren. En dat waren er heel veel hoor, dus het zag net als een echte race uit. Nou ja, maar eerst gaan we naar het strand, ja. Even frisse neus halen op het strand. Weet je nog dat ik deze single uiteindelijk gevonden had? Ja, ja. Heel lang en daar was een beetje uit de, uit de lijn en dan klonk hij een beetje raar. Maar da, deze versie klinkt wel goed. Ik lig hier nu op het zand, mijn rug zo wat verbrand. Ik woon naar de stad hoe maar jij zijn nee. Omdat ik kon verliefd was, ging ik met je mee. Ik kijk het zooltje aan, er zit naast de picknickmand. Er komen blote dames aan, met bikini. Met de jaren tachtig van de groep De Neus en Het Strand. En daarin hoorde je allemaal fragmenten van de platen die destijds in het waren. Onder meer was ik maar een gijzelaar en surfing, surfing, windsurfing... ...en noem ze maar op, ze kwamen allemaal langs. Zo gaan we dus praten met de art interim-directeur... ...van de nieuwe stichting hier in Standvoort, meneer Delegation.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 De Gauwauw van Delegation. Jordan. where is the love? Nogmaals een hele goede middag, Zandvoort. En leuk dat je erbij bent. En alle bezoekers natuurlijk. Want het is op dit moment behoorlijk druk. We hebben nog niks genomen inderdaad, over gesloten parkeerterreinen en dergelijke. Mocht daar nog nieuws over binnenkomen... dan hoor je dat uiteraard van ons. We gaan het hebben over iets heel anders, Albert-Jan. Ja, voor de Site Events Festival onder de titel Zandvoort Beyond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 De stichting is de organisatie die, het even, die de evenementenvergunning voor alle activiteiten in het site-event-programma zal aanvragen. De formele oprichting van de stichting zal nog wel even op zich laten wachten. Maar omwille van de snelheid zijn er een, is er daarom tijdelijk een ervaren interim-directeur, bestuurder en evenementproducenten aangetrokken. Sander ten Bos is de directeur, bestuurder, interim van de zelfstandige stichting Titi Week Assen. En productiemanager Ancelot Lems is een ervaren freelancer... en was vorig jaar al kort betrokken... bij de voorbereiding van de site-events-programma. Gisteren was Sander ten Bosch... dus de interim-directeur van de stichting Zandvoort Beyond... in oprichting, te gast bij, tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. En als collega Roy Dongen eh, voelde hem aan de tand. Maar we gaan nu... Eerst een gesprek voeren met Sander ten Bos. Goedendag Sander. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, ik uh, kom uh, gisteravond uh, nog net voor de avondklok uit uh, Assen. Uh, om eens eventjes wat, uh, wat researchwerk te doen voor het feit dat jij ja, hier uh, de stichting Bion Stand uh, directeur wordt. Ja, Klopt. Dus ik, ik heb even koffie gedronken bij de burgemeester en is gevraagd van: wat okay. is die Sander ten bos nou voor een man? Nou. En? Nee hoor, dat is, uh, ik, ik kom inderdaad uit Assen, maar ik heb uh, niet speciaal naar, naar, naar jou gevraagd. Uh, het okay. is uh, meer het, een, een het toeval. Had het had gemogen, ik heb niks te verbergen. Oké, okay. maar vertel, uh, je komt hier de stichting Zandvoort uh, Beyond uh, uh, besturen. En dat nou is natuurlijk de bedoeling dat de luisteraars die nu alles weten, weten wat jij daar precies in gaat doen en wat die stichting dan precies wil. Oké. Okay. Um, Na nou, afgelopen periode heeft uh, de gemeente Zandvoort en uh, marketing Zand, uh, Zandvoort Marketing en uh, DGP hebben natuurlijk afgelopen periode gewerkt aan een andere formule voor uh, de site events in Zandvoort. En uh, dat is de Stichting uh, Zandvoort Beyond geworden. Um, en de Zand, uh, stichting Zandvoort Beyond is verantwoordelijk voor um, het opzetten van de side events tijdens de, uh, tijdens de um, Formule 1 uh, in 5 september. En de dagen daarvoor aan afgaan natuurlijk. Um, en um, dat houdt in dat uh, de stichting um, samen met de ondernemers in Zandvoort de, de festiviteiten gaat vormgeven. Ja. Uh, en u zegt natuurlijk uh, uh, Snowdaard, uh, Waarom uh, um, komt uh, Sander dat uh, doen? Welke ervaring brengt hij met zich mee? Oké. Okay. Nou, ik uh, heb nu zes edities in Assen erop zitten. Ik heb eigenlijk hetzelfde traject hebben wij in Assen meegemaakt. Daar zijn wij in 2014 ook met een stichting uh, gestart. En um, um, ja, uh, daar heb ik eigenlijk een formule toegepast. Daar ben ik toen voor gevraagd. We uh, hebben een formule toegepast die in Heel erg goed werk. Um, en um, ja, zo in het netwerk kom je met elkaar in contact. En dan vragen ze: hey, Hé, hoe doe je dat in, in, uh, in Assen? En um, nou ja, er ligt natuurlijk enorm veel tijdsdruk in Zandvoort. Um, en uh, zodoende hebben ze gevraagd of ik had uh, interim deze klus zou willen komen doen. voor deze editie. Tijdsdruk, we hebben er een jaartje bij gekregen. Wat zei je? Tijdsdruk, we hebben er een jaartje bij gekregen. Het zal vorig ja, jaar al ja, te plaatsen. Ja, nee. Ja, maar er is natuurlijk de afgelopen jaren heel veel gebeurd. Uh, er veel onzekerheid geweest. En uh, er moest wel even een stichting opgericht worden. En dat is natuurlijk gewoon iets wat je wel even serieus moet doen. Uh, en dat vergt tijd. Ja, en krijgen we nu, uh, kunnen we nu verwachten een soort uh, Zwarte Cross-achtig spektakel midden in het dorp? <laughs> nou ja, kijk, het uh, Tiki Festival heeft zijn eigen identiteit. De Zwarte Cross heeft zijn eigen identiteit. En ik ja. denk dat het goed is dat Zandvoort ook zijn eigen identiteit houdt. Um, dus, um, maar ik, um, ik hoop wel dat we met elkaar leuke festiviteiten meer kunnen zetten. Ja, en voor de beeldvorming, is er een, een, een richting waarin het, het bestuur en de gemeente en de Grand Prix denkt van uh, een soort koers van, van een soort activiteiten waar gedacht wordt of is alles nog helemaal blank? Nou, we hebben heel erg gekeken naar, of we, ja, we hebben gekeken naar de, de plannen van vorig jaar. Um, dat heb ik uh, samen gedaan met Annelott uh, Lems, die natuurlijk um, uh, vorig jaar ook betrokken is geweest, de laatste uh, twee maanden. Um, en we hebben gekeken waar, uh, waar we vorig jaar zeg maar, zijn gestopt. Um, en de goede dingen willen we daar zeker van overeind houden. Uh, we hebben ook gekeken naar waar de kansen liggen um, om uh, daadwerkelijk iets te kunnen realiseren. Dus we beginnen nu eerst uh, met uh, de sterke onderdelen um, neer te zetten. En dat houdt gewoon in uh, het Badhuisplein muziek, raadhuispleinmuziek, um, halstraatmuziek. Um, dus dat soort dingen, dat is dat is niet zo heel, ja vind ik niet zo heel moeilijk, zeg maar. Um, dus daar beginnen we eerst mee. En dan gaan we daaromheen de randprogrammering bouwen. Zorgen dat er op de boulevard een leuke activatie is. Um, maar we willen eerst even kijken of we de verbinding kunnen krijgen met de ondernemers in Zandvoort. Um, en daar hoop, ik, uh, ja, daar hoop ik komende weken in de slaag. Ja. En dan, um, ja, dan, ja, dan hebben we de komende zes weken om dat evenement te bouwen samen. En u bent uh, vast al in gesprek met bijvoorbeeld uh, Peter Tromp. met zijn uh, uh, concert uh, op, op straat in uh, Zandvoort. Nee, ik nee. moet eerlijk zeggen, die heb ik nog niet gesproken. Nee, want ik ben net geïnstalleerd. Hè. Dus, oh, okay. wel deze, hè. Het is vorige week gebeurd. En um, uh, ja, er zijn inmiddels wat mensen... die mijn telefoonnummer hebben uit Zandvoort. Um, en uh, ja, ja, de komende weken is het uh, iedereen proberen te spreken... Uh, en inventariseren welke plannen er allemaal liggen. En dan uh, daar een uh, prachtig mooi site-event van te maken. Ja, ik zeg, als mensen ideeën hebben voor uh, die events... ik zal niet die telefoonnummer noemen... maar uh, misschien een idee oh, dat, we, dat mensen... Echt... We, we hebben ook een e-mail ook een e-mailadres. En dat natuurlijk. is uh, hetzelfde e-mailadres als vorig jaar. Info.standvoortbiond.nl En uh, daar kunnen zeker de, de mailtjes naartoe gestuurd worden. Dus info.standvoortbiond.nl kunnen mensen met hun ideeën terecht. Ja hoor. Fijn. En uh, misschien na de uitzending kunnen wij nog even met elkaar in overleg. Want ik woon aan het Raadhuisplein. En ik heb wel zomaar een voorkeur voor uh, het soort muziek en events... die bij mij voor de deur plaatsvinden. Dat begrijpt u. Ja, maar, dat is goed. Maar dat gaan we wel samen met ondernemers doen. Dus ik ben eerst benieuwd welke ondernemer gaat opstaan... Oh. om uh, met de stichting dat, uh, dat plein te gaan doen. En uh, dan gaan we eens even kijken wat daar de wensen zijn. dus uh, Ja... En dat... Nee, ik vind uh, uh, dat wij als zandvoerders allemaal, het maakt niet uit wat er voor de deur precies gebeurt. We moeten gewoon zorgen dat we de zandvoer goed neerzetten. En dus niet Zeker laten leiden door onze eigen uh, smaak als inwoners ja, uh, klopt. of door personen. Want dat kunt iedereen naar de zin maken. Ja. En uh, uh, woont u in uh, Assen? Of, uh? ja, nou ja, uh, ja. ja, ik woon in Assen. Ja, u woont in, in Assen? Ja. En u komt hier dan met de auto of met de trein naartoe? Nou, um, de voorkeur ligt eigenlijk wel bij de trein, want dan kan ik gewoon doorwerken. Um, ja. Maar het is nog niet echt een hele slotte verbinding. Um, dus uh, ik ga zondag even met de auto. En um, dan ga ik me ervoor voor de volgende keer eens even verdiepen... met de trein een beetje sneller kan. Want op dit moment is dat 3,5 uur wat ervoor staat. En dan, ja, dat, ja, dat, kan ik, dat kan ik met de auto sneller. Ja, dat, ja nou, bij, als het deze wel, ja. Uh, maar je moet zeggen, er is een, gelukkig tegenwoordig een, een intercity-verbinding tussen assen... En, Schiphol okay. uh, En dan uh, ben je zo in, uh, in Zandvoort. Of... Ik, ik moet even nog wat uitzoeken, Zico. Ja, daarom. Kijk, daarom, als ik al zei, ik ben toevallig iemand die uh, eens in de week in Assen werkt en in Zandvoort woont. Dus okay. ik maak het omgekeerde mee. Uh... Oké, okay, leuk. En uh, dat geldt natuurlijk ook voor alle bezoekers die straks naar die events gaan komen. Want uh, ik mag aannemen dat de bedoeling is dat niet alleen Zandvoort is op die feesten van de stichting Zandvoort Beyond gaan komen. Of de activiteiten. Maar ook bezoekers van buiten. Nou, ook vooral uh, de combinatie met de bezoeker die al op het circuit zit natuurlijk. Uh, weet, um, er is een enorm mobiliteitsplan. Er ligt ook een enorme druk natuurlijk op Zandvoort en, en de, de wegenstructuur die er is. Um, dus um, een echt aanzuigende werking, vooral um, op de zaterdag en de zondag, zit er natuurlijk niet heel hard in. Um, in de voordagen zou je daar uh, kunnen kijken wat nog mogelijk is. Um, maar we moeten daar wel in Zandvoort mee uitkijken, want um, ja, zoveel ruimte is er ook weer. Niet, we moeten zorgen dat er voldoende mensen zijn voor een leuk programma. Um, en dat ook uh, de ondernemers de investering kunnen terugverdienen. Ja. Maar we moeten ook uitkijken dat niet heel uh, Nederland natuurlijk uh, op deze dagen denkt van kom, laten we ook nog eens even naar Zandvoort gaan. Nee, dat gaat denk ik niet passen. Maar de, uh, op het circuit zelf zijn natuurlijk ook allerlei activiteiten voor mensen. Die hoeven daar dus niet per se allemaal vanaf. Nee, klopt. dat klopt. Nou ja, ik denk wel dat daar, uh, voor mij, is daar in het mobiliteitsplan een, een, een, een gedachte over hoe mensen kunnen afstromen in tijdslots, want ze kunnen niet allemaal tegelijk naar de trein. Hè? Dus um, um, daar nee. wordt wel over goed over nagedacht. Ja, u nou, bent er helemaal klaar voor, denk ik. Um, nou, ik doe mijn best. Um, uh, natuurlijk nog niet heel lang betrokken, maar um, we gaan zeker er wat moois met elkaar van maken. Ja, we hebben het zes jaar gedaan in, in Assen, heb ik begrepen. begrepen. Ja. Dus dat betekent dat, uh, dat er in ieder geval een heleboel ervaring hiermee naar Zandvoort uh, gehaald is. Ja, dat, dat, uh, dat ben ik ook van mening. Ja, we ja, hebben uh, pas een beetje begonnen, dus dat begint een hele spannende tijd. Ja, het wordt hartstikke leuk. Ik heb er heel veel zin in. Nou, dan uh, horen we heel graag uh, uh, de updates van u in, uh, in de uitzending hier. Helemaal goed. En dan wens ik dan, u uh, succes en een goede reis morgen. Graag, ik laat me graag uitnodigen met een dag van 14 drie weken. Oké, okay, dat staat. Uh, onze uh, redacteur die luistert mee, dus die gaat de afspraak vast inplannen. Uh, en morgen een uh, goede reis naar Zandvoort. Geweldig, dank u wel. Fijne uitzending nog. Bedankt. Dag. Ja, Gisteren was hij ja, te dag. gast bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. Zander ten Bos, inderdaad de nieuwe interim-directeur van de stichting... die nog officieel opgericht moet worden, Albert-Jan. Maar de stichting gaat in ieder geval zorgen voor de site-events ja. rondom de DGP... En uh, ja, dat is natuurlijk heel mooi als, uh, als dat uh, goed uh, georganiseerd uh, gaat, uh, gaat worden. En uh, dat we daar uh, zeg maar uh, een mooi feestje mee kunnen bouwen als corona dat uh, toe gaat laten. Ja. Want dat is, uh, ja, ik las al in een paar uh, nieuwsmedia dat... Uh, ja, Salford heeft natuurlijk altijd gezegd van we willen een Grand Prix met publiek. Ja, klopt. Nou, maar ja, als uh, straks uh, Rutte zegt uh, van ja, maar we zitten nog niet onder de 3000 besmettingen. Dus uh, we laten lekker alles uh, bij, het, uh, bij het oude. En in, uh, in, uh, dat feestje van uh, Zandvoort gaat niet door. Hoe gaat het dan met de uh, Grand Prix? Laten we voorlopig uh, houden dat gewoon de Grand Prix doorgaat. Uh, maar uh, ja, het is allemaal onder voorbehoud. En, uh, maar als het niet door zou gaan, dan hebben ze in ieder geval met deze stichting alweer twee jaar kunnen oefenen. Droog oefenen. Ja, zo, dus kan, je deze, zo kan je voor, het ja, ook ja, bekijken. Goed voorbereid.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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Zet hem vast. Oh, oh. Op CFM vanuit Zandvoort. En niet alleen in de ether op 106.9 zijn we het ontvangen. Maar ook op DAB kanaal 6A. Sinds een dag of twee ze in mijn hoofd. Sinds een dag of twee aangenaam verdoofd. is voor mij sinds een dag of twee inderdaad een lekkere nederpopplaats. Zo op deze zonnige zondagmiddag in Zandvoort. Het is behoorlijk druk, dus kijk een beetje uit als je, als je zeg maar het strand op gaat, dat je niet elkaar omver loopt, maar hou een beetje afstand... en hou je een beetje aan de regels zoals die er op dit moment zijn. We gaan weer voetballen, Albert-Jan. Heb je je schoen alweer aangetrokken? Ja, ja, ja. Het is zinderend. Ja, de kleedkamer weer uit. Uh, zullen we bij, bij, bij de eerste wedstrijd beginnen gewoon van vandaag? Ja, ja, ja. ja. Nou, dan beginnen we dus met FC Twente thuis uh, tegen Feyenoord. Je zei het al, post uh, 2-0 voor FC Twente. Feyenoord heeft de zaak toch gelijk getrokken... en uh, iedereen uh, de punten gedeeld. Eindstand 2-2. Nou, om half drie zijn er uh, twee wedstrijden begonnen. Allebei net weer uh, de kleedkamer uit voor de tweede helft. Als eerste SC Heerenveen tegen FC Groningen. Daar staat Heerenveen voor, uh, albert ja. Met uh, 1 tegen 0. El Clasico der dat ja. noem ik ja. het altijd. Een derby. Maar goed, Groningen kan me nog verrassen in de tweede helft. Uh, ik, uh, ik hou mijn vingers gekruist. En dan tot slot uh, op half drie begonnen RKC Waalwijk thuis tegen Heracles Almelo. Tussenstand 2 tegen 0. En als je denkt van uh, dat is het geweest dan voor vandaag. Nee hoor, er zijn nog uh, twee wedstrijden. Straks om uh, kwart voor vijf hebben we bijvoorbeeld, jawel, PSV. De Eindhovenaren, nou, ze moeten weer eens uh, gewoon lekker gaan, uh, gaan winnen. Want het gaat, uh, zo nu en dan gaat het niet helemaal volgens planning volgens mij. Uh, PSV tegen Vitesse, dat is de wedstrijd waar we het over hebben. En dan om 8 uur nog de klapper van de dag. Ajax thuis tegen Sparta-Rotterdam. We houden het uiteraard voor je in de gaten bij deze aflevering van Zandvoort op zondag. Straks gaan we het hebben over het uh, Raadhuisplein, want dat uh, gaat uh, vernieuwd worden. Een assortiment van uh, evenementenplein. Wat de plannen daarvoor zijn, dat hoor je straks. Maar eerst Falco en Ginny.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 Ich, mich. Of? Oder wie ons? Kauft und sonst habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen. Und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst doch schaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen sich zu holen, sie werden dich nicht finden. Niemand wird sich finden. Du bist bei mir!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 Op deze plaats zitten we echt weer in de oude platenkoffer, uh, Albert-Jan. Ja. Uh, ja, daar zat ik net aan te denken. Hè. Je hebt dan uh, deze, uh, Falco en uh, Genie. Maar die andere van uh, Falco, die heb ik echt helemaal grijs gedraaid in mijn uh, piratentijd. Nee, der commissar. Toen ik, uh, nee, die andere, Rocky Amadeus. Ook goed. Ook. Rock Me Amadeus, die heb ik uh, echt uh, helemaal grijs gedraaid... Uh, toen ik nog een uh, radiopiraatje was. Met een, uh, een zendertje op, uh, op de slaapkamer. En, uh, en een mast op het dak van mijn ouders. Dus uh, nee helemaal goed uit 1985 trouwens was dat. Dus uh, dat is alweer een leden, hè. Dat is een titleen, joh. Ja, dat, uh, ik, dat wou ik zeggen. Nou, we gaan het hebben over het uh, Raadhuisplein. Want ja. daar moeten wel het een en ander mee gebeuren. Ten eerste voor, uh, voor de bussen en dergelijke. En uh, voor, uh, voor de rotonde, het, de, de, de weg en voor de ijsbaan. Want uh, die moet ook weer gewoon op een normale en, manier uh, terug kunnen komen. En we hadden het net over Zandsvoort, Beyond, Maar ook voor de evenementen, Ja, precies. Want daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Goed, ja, je hebt gelijk. Het Raadhuisplein wordt namelijk heringericht en dat betekent dat de gemeente op zoek moet naar een nieuwe locatie... voor de in het dorp bekende muziektent. Die staat nu midden op het plein, maar komt in de eerste ruwe ontwerpplannen niet meer voor. Doel is om het Raadhuisplein dusdanig in te richten dat er, sprake, dat er straks grote evenementen gehouden kunnen worden. Het Zandvoortscollege heeft landschapsarchitect ten onderzoek laten doen... ...naar twee varianten voor de herinrichting. Het gaat om een rotonde variant en een kruispunt variant. Burgemeester en wethouders hebben de voorkeur voor de eerste. Dat is dus die rotonde variant. Omdat dat minder uh, kost en vanwege de uh, heldere ruimte en verkeersstructuur. Voor de beeldbepalende muziektent is in beide varianten geen plaats meer. Oud-burgemeester Rob van der Heijden kreeg deze in mei 2008 cadeau toen hij afscheid nam van de gemeente. In de variantenstudie wordt gesteld dat de muziektent op de huidige locatie onvoldoende toegevoegde waarde heeft en nog nauwelijks wordt gebruikt. Bovendien zouden kleinschalige activiteiten daar publiek aantrekken, wat weer kan leiden tot mensen op straat of plotseling overstekende kinderen. De geraadpleegde landschapsarchitecten denken dat de muziektent beter op een rustigere, verkeersveiligere plek, zoals bijvoorbeeld bij het Louis David Carré, geplaatst kan worden. Het college van BMW op er zelf een mogelijke verplaatsing naar het gasthuisplein, wat ook een evenementenplein moet worden. Oud-burgemeester van der Heijden is enigszins verrast door het nieuws... dat zijn cadeau zeer waarschijnlijk een nieuwe plek gaat krijgen... maar snapt de overweging. Veranderingen zijn alle dagen denkbaar... en ik laat het aan het beleid van de gemeente over. Ik was destijds uitermate verheugd dat ik het kreeg aangeboden... ook op een prachtige plaats. Ik zal in mooie herinneringen aan die plaats overhouden... en ik hoop dat de gemeente ook voor een waardevolle nieuwe locatie kiest. Het gasthuisplein zou hij dan ook heel erg prachtig vinden. De raadscommissie van Zandvoort buigt zich volgende maand over het eerste schetsen van het nieuwe Raadhuisplein. De raad zal later voor een definitieve ontwerp kiezen... nadat de Zandvoorters zich hierover hebben kunnen uitspreken. En dan krijg ik zojuist voor jou al even een schets van hoe het nieuwe Raadhuisplein eruit zou moeten zien. Ja, nog een beetje kaal, uh, kaal ja, schetsje. Voor de luisteraars en voor de kijkers, uh, Ja, die verhoging, de, de muziekkoepel is weg... De verhoging is ook al zo goed als weg. Het blijft wel een rotonde, dus door de verse kleurstellingen van de tegels blijft het een rotonde. Maar in het centrum van het plein, dus waar de muziekkoepel stond, daar komt een hoge paal te staan met wellicht verlichting erin voor evenementen. Dus het wordt een heel open karakter, krijgt het dan. Ja, verder een uh, pannenkoek eigenlijk in het midden van het uh, centrum. Maar jij bent ook zo subtiel in het uitleggen van hoe iets eruit ziet. Ja, een pannenkoek. Ja, het is gewoon een grote pannenkoek, maar wel met verschillende kleurtjes dan. Ja, ja, ja, ja, een doorbakken pannenkoek. <laughs> doorbakken pannenkoek. Goed. Nou, dat, uh, dat over het uh, Raadhuisplein. Nou, Nee, ik heb er nog één dingetje over uh, te vertellen... Want uh, ja, de muziektent van uh, Rob van der Heijden... zo noem ik hem uh, maar eventjes... Ja. ja, destijds was het ook al een probleem... van waar gaan we dat ding uh, neerzetten? En toen ja. hebben ze uiteindelijk hebben ze er maar voor gekozen... om hem uh, midden op de rotonde neer te zetten. Dat was niet echt handig, want... Ja, als je daar evenementen uh, ging organiseren... dan kon het wel eens een probleem gaan worden. Ja. Toch hebben er wel heel wat uh, mooie evenementen plaatsgevonden. Onder meer met uh, Roy van Buringen... die daar uh, een uh, aantal dingen destijds uh, heeft uh, georganiseerd met, uh, met zijn uh, organisatie. En ja, uh, ja maar uh, uiteindelijk werd er gewoon helemaal niks meer mee gedaan... wat uh, wel zonder was. Dus ja, mijn advies zou sowieso zijn... mijn tip... Ja. om hem naar het Gasthuisplein ja, ja, over ja. te brengen. Dat is het meest mooie plekje. Ja? Uh, Klopt. En dan ook daadwerkelijk daar uh, dingen gaan organiseren. Niet alsnog uh, denken van... Uh, dan hebben we nu het evenementenplein op het uh, Raadhuisplein. Hè? Zeg ja, maar, het nieuwe ja. plein. Dus dan uh, zetten we de, de feestkoepel zetten we op het Gasthuisplein. Ja. Maar daar doen we niks mee... omdat het evenementenplein het Raadhuisplein is geworden. Nou, Snap je vast... wat ik bedoel? Ja, dat is nog vast één stem... En de Zandvoorters mogen zich er nog over uit gaan spreken natuurlijk. Het zijn allemaal schetsen, het zijn allemaal nog maar ideeën. En uiteraard worden de inwoners van Standvoort hierbij betrokken... Bij, welke, bij de definitieve keuze van het plan. We wachten het af en we horen later hoe dat allemaal verder gaat verlopen uiteraard. En we nemen aan dat die platte pannenkoek... dat die nog even verder doorbakken moet worden... voordat het een definitieve pannenkoek is, om het zo maar te zeggen. Om in die belspraak te blijven... Door met de muziek van de Fat Larry's Band nu. Zoom, just one look and then my heart went boom. Suddenly and we were on the moon. Flying high in a neon sky. Oh, oh, oh. big, just one touch and all the church bells ring. Heaven cold and all the air. Say ...bij CFM een uh, dagelijks programma gehad... Uh, ...tussen 10 en 12 in de avond... ...tussen FF Floods... ...met allemaal van uh, die uh, mooie... ...romantische, rustige plaatjes... ...waaronder ook uh, deze die je net hoorde... ...van de Fat Larry's Band en Zoom... Leuk om hem weer eens te draaien, want ook dat programma heb ik uiteraard ook gepresenteerd, uh, Albert-Jan. Jij ook? Heb je dat ook een keer gedaan, of niet? Uh, welk programma? Tussen App en Flood? Uh, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik heb andere programma's gedaan. Ja, de Jazz hè, onder meer? De Jazz, ja, zeker. En, uh, ja, en op een gegeven moment kom ik jou tegen. Dan... <laughs> <hijen <hijen> Hoe was het gebeurd? Een jaar of veertig uh, geleden. <hijen> ja, en af en toe nog wat speciale programma's. En daar denk ik ook met plezier aan terug. Uh, ja, met, uh, met Ruud Jansen. Ja, de, de Battle, de, hè? The Battle of the Giants. En ja. Down Memory Lane. Dat waren nee, prachtige programma's. Mooi, ik had Good het net day. nog uh, over. Uh, Ruud Johnson. die heeft toen een. Uh, toen we verhuisden van het uh, gasthuisplein naar, naar de tolweg. Ja. Heeft hij nog een plaat uitgebracht, hè? speciaal uh, daarvoor. Goodbye uh, bij. gasthuisplein. Ja, daar moest ik net aan denken toen je dat, dat verhaal van het raadhuisplein <laughs> voorlas. las. Ja. Denk ik van ja, zullen we Ruud bellen dat hij er ook uh, Goed raadhuisplein ervan gaat maken? Maar. Uh, Nee, even, dat was even tussendoor. Goed, we, uh, gaan o, we gaan naar de camping toe. Ja, we hebben natuurlijk alle de dagrecreant, dagrecreanten. De, de, de huisjes zitten allemaal verhuurd tijdens de vakantie. Maar natuurlijk de voorbereidingen voor het kampeerseizoen zijn ook in volle gang. Want over het, ze gaan namelijk dit jaar, tenminste hebben we het over de Camping De Lakens... Twee weken eerder open dan, open dan normaal. En dan hebben we het natuurlijk over Bloemendaal. De Camping De Lakens wordt, op de Camping De Lakens wordt hard gewerkt om alle accommodaties klaar te hebben voor de opening van het kampeerseizoen. Dat is al over drieënhalve week en twee weken eerder dan normaal. Dat doen we vanwege vorig seizoen, al dus campingmanager Djoerd Vulto. Vulto. Toen hebben we een deel van het kampeerseizoen moeten missen... en dat proberen we nu in te, in te halen. Onze collega's van uh, uh, TVNH waren uh, te gast op de camping... en spraken met de campingmanager. Wie denkt dat het nu stil is op Camping de Lakens, heeft het mis. Zo hier en op deze hoogte ochtend... zijn Er wordt keihard gewerkt om over 3,5 weken weer open te kunnen voor de gasten. En dat is twee weken eerder dan normaal. Ja, we gaan eerder open vanwege nou ja, vorig seizoen. Vorig seizoen hebben we toch wel een deel van het kampeerseizoen gemist. Dus we zijn vorig jaar langer open gebleven en dit jaar gaan we twee weken eerder open, zodat we die weken toch kunnen, kunnen inhalen. Zijn er ook al gasten die dan uh, willen komen? Want het is natuurlijk echt wel heel vroeg in het seizoen. We hebben altijd onze seizoenplaatsen en voorzomerplekken. Ja, en die, die komen al vanaf 12 maart. Die gaan dan opbouwen. Vorig jaar mochten alleen gasten met eigen sanitair kamperen in het voorseizoen. Nu is iedereen welkom. Ja, ja op dit moment mag dat. En de veiligheidsregio's staan dat toe. Dus nu mag er gewoon gekampeerd worden. En kan iedereen gebruik maken van nou ja, de algemene sanitaire voorzieningen. Ja, dus mensen die binnenkort een tent willen opzetten hier, kan gewoon? Ja, ja, dat kan. Kom gerust. In verband met het coronavirus zijn wel weer de nodige afstand en hygiënemaatregelen van kracht. We sluiten wasbakken af, zodat je niet naast elkaar kan staan en dat er altijd anderhalve meter tussen staat. We gaan nog nieuwe desinfectiepalen ophangen en een maximaal aantal personen in het sanitair gebouw. En zo proberen we het weer zo nou ja, coronaproof mogelijk te maken voor iedereen. Met de boekingen gaat het goed. Veel Nederlanders hebben al een plekje gereserveerd. Maar de boekingen uit Duitsland blijven een beetje achter. Nou ja, dat, is, dat is jammer, hè? want we, normaal gesproken is 50% van onze gasten is, is Duits. Wat we nu wel zien is dat nou ja, een groot deel van de Nederlanders die plekken weer innemen. Dus dat Nederlanders nu veel meer boeken, waardoor dat in boekingen niet opvalt. Ja, een mooie reportage van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. Uh. En hij klonk een beetje hol, maar dat was inderdaad omdat hij... Uh, <laughs> zoals, in zoals wij dat komt. zeggen, op het toilet uh, <laughs> ja, <ja>, zat, <laughs> zeg maar. Uh. Nou ja, het bracht me wel trouwens bij, uh, de, bij uh, deze no, plaat. Het kleinste klouw voor, voor? Ja. een grap. Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in? Nou reuter. elk jaar dan gaan we zijn alle gezellig naar no Je klaar. Op de S'avonds klokken met elkaar. Op de camping. Op de camping. Op de camping. de hele nacht oh, al yeah. die Op de camping. Geen papier op de wc. Op de camping. Je beestjes in meteen. Op de camping. Ik wil weg. De Ik wil m'n haast. Ik zit hier nog geen 5 minuten of die hele camping komt op m'n straat. Hey. Hou je smoel, hey. hou je smoel. Het kost me klauwen vol met spoel. O, oh m'n ik heb een leuk idee'tje. Ah. We gaan barbecueën. Kijk uit, de tent staat in de brand. Mooi, laat die zooi maar fikken want volgend jaar vakantie huur ik een huisje op het strand. Laat me nou toch eens alleen. Op Al die cirkels overheen. Ik wil naar Asia, ja, nu het Op de camping. Inpakken. En snel wat anders. Op de, de verveling wordt je gek. Op de camping. Tot je knieën in de trek. Op de GP, zeg ik. Ach, hou jij toch eens je weg. Op de, de, de GP. Op de camping. Op de het niet een beetje rustig aan? En probeer hier nog bezig te slapen, we eh? eindje. Om half twee s'middags Hoeveel mensen zoals ik slaap s'nachts? Oh nee, toen liep de halve kerf nog te lallen en te schreeuwen in de polonaise. En toen heb ik er ook nog eentje tegen mijn staan. Dus... Nee, rookgraapt hem. <tie>